NOWS Journal, door Alt -Megens. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor allerlei maatregelen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zo'n 15% van de jeugd is werkloos en minister Ascher noemt de vooruitzichten voor de korte termijn niet goed. Het kabinet zet in op een regionale aanpak van de problemen. Gemeenten kunnen met de kennis van de lokale situatie jongeren het beste ondersteunen naar een opleiding of een baan. Wat wij nu doen, we hebben 25 miljoen ter beschikking gesteld om de beste meest concrete plannen uit die regio's te kunnen matchen. En ik weet dat, uh, dat er in heel veel steden en regio's... ook gewerkt wordt aan dat soort plannen. Omdat men daar de lokale bedrijven kent... weet waar nog wel banen zijn, weet waar nog wel stages zijn. En verder komt er voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid een speciale ambassadeur. De Belgische minister van Financiën Steven van Akkeren neemt ontslag. Hij lag de afgelopen tijd in de nasleep van de val van de Dexia-bank... zwaar onder vuur. Van Akkeren erkent dat hij beter had moeten communiceren... Maar fouten heeft hij naar eigen zeggen niet gemaakt. Steven van Akker op de persconferentie vanochtend. Als het stof zal zijn gaan liggen, zal ook blijken dat mij niets verweten kan worden. Dat neemt niet weg dat ik vandaag een te groot deel van mijn energie moet aanwenden... om te reageren op onterechte beschuldigingen. Ik wil dat dit stopt. Van Akker was ook vicepremier in de Belgische regering.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 De Verenigde Staten en China zijn het eens over nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Dat melden diplomaten bij de Verenigde Naties. Ook Rusland zou onder voorwaarden bereid zijn... een nieuwe resolutie van de VN-veiligheidsraad over Noord-Korea te steunen. Dat land hield vorige maand zijn derde kernproef. De VN-veiligheidsraad sprak gisteravond in New York over de kwestie. Het overleg gaat vandaag verder. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vindt het belangrijk... dat Nederlandse media correspondenten in het buitenland houden. Alleen als je ter plekke bent, alleen als je, zeg maar, als het ware ondergedompeld wordt, langdurig in een samenleving, leer je die samenleving echt kennen. Timmermans is zich bewust van de bezuinigingen waar veel redacties mee kampen, maar doet desondanks een beroep op hoofdredacteuren. Wees voorzichtig, als je iets afbreekt, komt het niet gauw terug en je verliest een enorme hoeveelheid kennis die heel belangrijk is voor je publiek, zei Timmermans. Het weer nog vandaag volop zonnig, 10 graden wordt het op de Wadden, 15 graden in het midden en zuiden. Vanaf morgen meer bewolking en tegen het einde van de week meer kans op regen.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 De eerste grote test van de nieuwe nationale politie... wordt op 30 april de kroning van Willem-Alexander. En is dan het nieuwe politieapparaat opgewassen... tegen zo'n enorme nationale gebeurtenis. Deze zijn nog meer vragen voor, on, over onze veiligheid... leg ik zo voor aan onze schaduwminister van Veiligheid en Justitie... Hare excellentie Quirine Eijkman. Op zakjes Indische snacks van het kroepoekmerk Gotan staan binnenkort familiefoto's. Zo proberen het Tropenmuseum en het kroephoekmerk ruim 300 gezinnen terug te vinden... die 60 jaar geleden overhaast Nederlands-Indië moesten verlaten. En daarbij lieten de families belangrijke zaken, zoals bijvoorbeeld dat fotoalbum, achter. Familie gezocht dus. En wat te denken van het plan van de regering om het nabestaande pensioen te korten tot één jaar? En er allerlei voorwaarden aan te verbinden. Je zou dan binnen een jaar na de dood van jouw kostwinner zelf in je onderhoud moeten kunnen voorzien. Kinderen of geen kinderen. En de SP is het daar niet mee eens. En wilt u iemand zien met lentekriebel? Surf naar degids.fm. De jeugdwerkeloosheid wordt aangepakt en er komt 50 miljoen euro extra beschikbaar. Dat schrijft de minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher aan de Tweede Kamer. Aan de lijn is FNV-Jongvoorzitter Dennis Wiesma. Meneer Wiersma, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoorde als je praten over een regionale aanpak, daar wordt 25 miljoen euro aan besteed. En de gemeenten moeten dan ondersteund worden en de beste plannen uit die regio's moeten aan elkaar gekoppeld worden. Is dat een goede aanpak? ook nog eens 25 miljoen voor het onderwijs. Ja, <laughs> maar, wil maar, ik maar het ik zo over hebben? Dat ja. <laughs> moeten we niet vergeten. Dus wij, wij zijn daar hoopvol over. Want, en nu de erkenning voor het probleem... ...van de jeugdwerkloosheid, nou dat is één... Het is nu natuurlijk zaak om wel door te pakken en uh, er echt werk van te maken. En het is heel goed dat het in de regio's gaat gebeuren. Dat is in 2009 ook gebeurd toen er een actieplan was. Uh, dus daar kunnen ze elkaar ook, ook vinden. Uh, dus ik denk dat het goed is. En ook dat het goed is dat er een ambassadeur op wordt gezet. Want dan ontstaat er ook een beetje een aanjaagfunctie, wat meer energie. En dat hebben we nu wel nodig. Want dat is wel een verhaal wat veel jongeren nu willen horen. Want in sommige gemeentes en in sommige uh, regio's zijn ze bezig met startersbeurzen voor jongeren. Wat had dat in? Ja, de startersbeurs is eigenlijk een uh, idee wat wij samen ook met CFW-jongeren en uh, hoogleraar Tom Wildhaag hebben bedacht. Wat eigenlijk jongeren als ze hun opleiding al hebben afgerond een kans moet geven op de arbeidsmarkt. En nu is het heel lastig om na je opleiding meteen een goede baan te vinden. En zo'n startersbeurs, dat is een beurs die je krijgt van de gemeente, die wordt betaald samen met een bedrijf. En die helpt jou eigenlijk om ervaring op te doen. Krijg je een leerwerkplek. Nou, na een half jaar krijg je ook een certificaat. En hopelijk heb je dan connecties om een uh, volgende stap te maken. Dat doen ze nu in Rotterdam en in Tilburg. Zijn ze vorige week mee gestart. En ik hoop dat zo'n initiatief... en als je zegt dat ook in zijn brief... dat dat ook meer nog uh, uitgerold gaat worden door het land. En zo'n ambassadeur gaat daar denk ik ook een belangrijke rol in spelen. 25 miljoen gaat naar de begeleiding van jongeren naar werk. En de andere 25 miljoen gaat naar het onderwijs. Welk onderwijs? Uh, met name het mbo. En uh, daar, daar moeten we wel volgens mij nog goed op letten, want dat gaat naar zogenaamde school-ex-programma's. Dat betekent dat jongeren in het laatste jaar van hun mbo worden gestimuleerd om nog een jaar langer op het mbo te blijven. En dat is preventief natuurlijk een goede maatregel, maar heel veel jongeren die nu werkloos zijn, die zitten niet meer op school en die hebben daar dus minder aan. Dus... Uh, daarvan zeggen wij, nou ja, let even goed op hoe je dat doet. En zorg er ook voor dat het niet alleen op het MBO gebeurt... maar ook bijvoorbeeld op het HBO. Want daar zijn ook heel veel jongeren die ook heel moeilijk een baan kunnen vinden. Dus laten we daar het hele onderwijs meteen erbij pakken. Maar het HBO, daar is niet over gesproken. Dus dan is die 25 miljoen misschien te weinig. Uh, dat, dat, zou, dat zou goed kunnen, ja. En ik vind dat het, die ambassadeur ook de vrijheid moet hebben... Om, om in april, als hij met een plan van aanpak moet komen... ook zegt, nou ja, met, met dit geld kunnen we dit oplossen. En gewoon duidelijk een doelstelling, zoveel jongeren gaan geholpen worden. Als we dat te weinig vinden... Ja, dan zijn die middelen dus ook te weinig. Ik denk dat we daar eerlijk over moeten zijn. Maar ook eerlijk moeten zijn over dat dit een goede start is. En dat we het uh, ook een kans moeten geven om, uh, om iets te doen. Het is beter dan dat we niets doen. Uh, want daar wachten wij al een tijdje op. Heeft u al enig idee wie die ambassadeur moet gaan worden? Nee, ik, ik, ik weet het niet. Ik ben heel benieuwd. Uh, blijkbaar is het heel lastig, want anders hadden we hem vandaag wel gehoord. We hebben uh, natuurlijk een taskforce jeugdwerkloosheid gehad tussen 2003 en 2007. En toen ja. was de aanpak in handen van Hans de Boer. Die deed dat goed, hè, volgens mij. Volgens mij deed hij dat goed. Hij was ook een beetje een ondernemer. Die heb je ook nodig. Er kennen jongeren zich overigens ook in. Die zijn ook ondernemend. Dus het lijkt me goed dat dat ook een beetje zo'n type is. Um, of hij dat weer moet doen, weet ik niet. Ik weet niet of zijn naam genoemd wordt. Ik, uh, zou ik u vind het vind willen het doen? Zou u het kunnen doen? <laughs> ik weet niet of ik het kan. Uh, ik zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden. Maar ik, ik denk dat ze een beetje een... Uh, dat, nou ja, en helpt dat dan, zo'n ambassadeur, om, om zo'n probleem op te lossen? Wat heb je nou aan een ambassadeur, zou ik dan denken? Ja, kijk, dat dat moet het ook niet alleen doen. Ik zou daar een clubje omheen zetten. Wij hebben eerder ook uh, al geroepen om een taskforce. Uh, het gaat erom dat je een, een club hebt die uh, lokaal ook probeert energie los te maken... en dingen aan elkaar verbindt. En er vindt dan een startersbeurs in Rotterdam plaats. Hé, hey, in Amsterdam hebben we ook zo'n probleem. Misschien moeten we daar iets mee doen. Of allochtoon jongeren dat zijn in Rotterdam heel vaak werkloos. Hey, we hebben er ook uh, veel van die groepen in, in Utrecht. Hey, dan moeten we even die problemen bij elkaar leggen en de oplossingen delen. Hey, dat soort dingen moet zo'n anders de deur gaan doen, want dat blijft nu eigenlijk uh, nog gewoon te veel liggen. En hoeveel jongeren zitten er nu thuis zonder werk? Uh, zijn er 15% van van de jongeren? Dus dat zijn er nu ruim 120.000, uh, waarvan we weten dat ze thuis zitten. En dat is een probleem nu. Uh, heel veel jongeren melden zich niet meer bij de gemeente. Heel veel mensen in mijn omgeving, die zijn afgestudeerd, melden zich niet bij de gemeente dat ze geen baan kunnen vinden. Uh, of soms nemen ze wel een klein baantje in een callcenter of als postbode. Uh, maar dat is natuurlijk niet waar je voor opgeleid bent. Dus het is heel onduidelijk hoe groot het probleem echt is. Aan minstens 15% is nu werkloos. En volgens je is deze aanpak nog maar een tussenstand, want werkgevers en werknemers kunnen in het sociaal overleg natuurlijk nog tot betere afspraken komen op de, over de jeugdwerkloosheid. Hoopt u dat? Ja, dat hoop ik heel erg en dat is ook heel erg nodig om dat te doen, met name in de sectoren. Hè, dus als je eh, het hebt over de handel, de supermarkt, de tuinbouw, en daar wordt werk gemaakt eh, en die kunnen ook, denk ik, goed afspraken maken en inschatten of daar eh, mogelijkheden zijn voor meer banen. Dus het lijkt mij heel goed dat dat daar gedaan wordt. Eh, het lijkt me ook verstandig dat er nog goed wat middelen dan naartoe kunnen gaan. Want eh, daar heeft het kabinet nu niks over gezegd. Hè. Wel iets naar de school, iets naar de regio. Maar niet iets naar die sectoren. Eh, maar goed, dat is allemaal dingen voor zo'n ambassadeur wat mij betreft. Eh, en voor het, het overleg begin. tussen de sociale partners natuurlijk. Ja, het is een begin. Dennis Wiersma, voorzitter van FNW-Jong. DeGids.FM. Opsporing verzorgt via een zak Unping. Ik zei tot verkort Emping, maar dus Unping of Unping. Het Tropenmuseum in Amsterdam beschikt over ruim 300 fotoalbums van Indische Nederlanders die in de jaren 40 naar Nederland zijn gekomen. En in de hectiek van toen was het niet mogelijk om die albums mee te nemen. En er is nu samenwerking gezocht met Gotham. Dat is een gespecialiseerd bedrijf in producten uh, van de Oosterse keuken. En onder het mom van Familie zoekt foto... worden afbeeldingen uit de albums op de zakjes geplakt... in de hoop dat dat leidt tot hereniging tussen familie en fotoalbum. Verslaggever Robert-Jan Boy, niet vies van een Indische hap... ging alvast kijken in de Gotham-fabriek in Kesteren. Je krijgt trek- en rijstafel als je hier rondloopt want dit is een soort jouw achtige geur die ik volgens mij nou ruik of ja wat zou het zijn, meneer Go? Uh, nou, ja, Alle kroepeljes, uh, daar zitten verse ingrediënten in en die worden nu hier gebakken en uh, we hebben ook kroepelk waar inderdaad het seré uh, citroengas uh, cit is verwerkt bijvoorbeeld zou kunnen. Seré, jahé ook, jahé? Uh, ja of of uh, ui, knoflook, chilipeper. U ziet ik heb er verstand van. Ja, kijk, merk ik het. Ja. Hij doet het al jaren. Erik, die staat hier bij ja. Erik van uh, de, de Eric, productie. Ik weet niet waarvan hij. Erik van de Sneij. Van de Kroephoek. Ja, Erik ja. van de Kroephoek. Ja. Klopt. Ja. We kijken nu naar reusachtige machines. Klopt. We zien de Kroephoek hier zo via een lopende band omhoog gaan. En dan neerdalen zeg maar, op weer een andere lopende band. En dan wordt het hier in zakjes gedaan. Ik kijk even op zo'n zakje. En dan zie je ook staan, ja, en, allerlei en, en hier staat inderdaad een foto, maar dat lijkt wel de foto van uh, de, heer, uh, de heer Han. Han Han, Han, Go. Han Go. Go. Ja. ja. Waar, zijn, waar zijn ze nou? De, de foto's. Ja, de foto dat is, is Han Go. Nee. De foto van... Uh, oh, de fotoalmers, weet oh, je ja, wel. Ja, ja, ja. Maar die gaan alleen op de camping. Waarom alleen op de camping? de camping uh, wordt ontzettend veel gegeten door Indische Nederlanders. En, uh, en dus dat komt daar op de keukentafel terecht. Emping uh, ook is het anders dan normale ook. Uh, ja, nou ja, normale ook wordt vaak verstaan genale Ganade ook in Nederland. En uh, je kan ook zeggen Kruiphoek en Emping, zoals dat in ja. Indonesië is. Ja. En dat is een, uh, uh, eigenlijk een plat uh, gestampte noot die gebakken wordt. Wat even, hier hebben we een andere zak. Emping Blado, ja hier, hier is duidelijk te zien. Ja, dit is een heel klein fotootje moet ik zeggen hoor. Ik zie drie meisjes, als ik het goed zie. Ik weet niet of het allemaal meisjes zijn. Ik zie er twee. Twee meisjes, meisjes. Ja, zelf. Een ja. beetje lang haar. Ja, Want... het, is, het is heel klein allemaal. Ja. Ja, goed. Het is de bedoeling dat de mensen dus internet opgaan. Ja. Er staat achter op de, achter de sticker staat dus alles, alles vermeld. Hoe de actie werkt. Deze zakken die staan op veel keukentafels en dus eettafels thuis, de mensen. En, uh, nou ja, goed, het is, dan uh, moet je herkennen van hé, hey, wacht even, die, uh, die kennen we ergens van of, ja. zo. of ja, hoe, hoe werkt dat nou? Dan? Ja, het gaat niet om specifiek dit fotootje wat op de verpakking nee? uh, zit. Nee? nee, we moeten echt naar de website en daar zijn uh, al die albums uh, worden ingescand door ja. het Open Museum. En dan kan je op de website of later via een uh, speciale app ja. kan je gewoon door die albums heen bladeren. Het was een verbazing eigenlijk toen het Tropenmuseum met een verzoek kwam. Toch wel plakkers van die foto's op, op, op, op de hoofden? Ah, nou ja, verbazing, he? maar gelijk enthousiasme natuurlijk. Want uh, ze belden en dat paste zo goed bij ons. Deze hele actie om, uh, om die fotoalbums terug te brengen bij de, bij de families. leuke reclame natuurlijk ook. Ja, een fantastische uh, leuke bekendheid natuurlijk zo. Omdat het, ja, dat familie-element dat heel belangrijk vindt. Ja. ja, goed, dat, dat, dat, dat, ja, dat communiceert natuurlijk heel logisch. U komt zelf ook uit Indonesië, tenminste de familie. Ja, mijn familie zijn, zijn echt Indische-Nederlanders. En uh, ja, goed, dat gevoel van, van die periode... Uh, dat ze heel erg blijven hangen en aan vroeger en foto's en die gezamenlijke momenten, ja, dat die zo waardevol zijn. Ja, en dat, Als je dan foto's kwijt bent, dan is dat vreselijk, uh, want in die tijd werd niet zoveel foto's gemaakt als tegenwoordig. Dus jij ja. ja, moest je het hebben van een paar fotootjes. Ja, als mensen een heel album terugvinden, nou, dat is uh, bijna ongelooflijk uh, als dat gebeurt. Ja. En nou, ik ben benieuwd of er de uh, familie van mijn uh, familie Go ook nog uh, daarbij zit. Want we praten natuurlijk over de periode dat uh, mensen geïnterneerd werden en ja, werden opgepakt. Alles moest, moesten achterlaten, laten we ja, vlucht nou, zijn. Ik, ik denk dat het op allerlei manieren mensen uh, snel weg moesten in een uh, chaotisch tijdperkje. En uh, ja, ik, ik weet niet precies waar die albums vandaan komen en hoe ze dan bij het uh, Tropenmuseum terecht kwamen. Maar uh, ja, dat komt uit een hele hectische tijd uh, toen. En, ja. Ja, het is mooi dat op deze manier de foto's terug worden gebracht bij de familie. Toch een beetje een apart gevoel om zo ineens bijvoorbeeld je dochtertje op een pak koepoek te zien staan. Dat lijkt me wel, dat lijkt me wel, ja. Ja, ik denk dat die mensen het niet erg vinden als ze daarmee hun familiealbum terugvinden. Dat lijkt dat ze daar ontzettend blij mee zijn. De kleine meisjes kijken in de verte. Wie zijn ze? Ja, wie zijn ze? Ze zijn iemand de familie. Misschien, uh, misschien zijn ze er nog? Misschien uh, leven ze nog als de oma van iemand? Het, het is vertederend als dit het is. Vertederend. vertederend, ja, toch? Ja, nou, het heeft ook iets Franks natuurlijk. Ja, dat ze absoluut. weg zijn, achtergebleven ja, en dan... En ja, ja. Ja. dat je dan zo... Nou, ja. En dat je dan natuurlijk via zo'n actie je familie terug bent, foto's terug bent. Mooi. Ik heb bijna de neiging om wat te gaan proeven. Ja hoor, maar dat, de, maar dat de, maar... kunnen ze onder meer ja, ja, dat ze, Ja, nee, maar ik wou zeggen... Je durft het zakje bij wijze van spreken bij niet in de prullenbak te gooien. Nee, maar Dan dan nee. een de foto. Nee? <laughs> nee, precies. Je kunt het ook gewoon ja. rustig eraf halen. Ja. En bewaren. Goed. Binnenkort in de winkel. Binnenkort in de winkel. Binnen enkele dagen. De zakken en ping met foto's. Ja. Hou ze in de gaten, die zakjes. is. Meer informatie op de site. Give me a ticket for an airplane. I ain't got time to take a nemen. You kent het, the letter.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 When well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got a ticket for an aeroplane, ain't got time to take a fast train. Day. Lonely days are gone, I'm a goin' home Call my baby Mr. wrote me a my baby Mr. wrote me De plaat het repertoire van Radio 1, boxstops met uh, de letter. Leuk is om uh, op de website al die mensen in de jaren 60 te zien dansen. Dat was nog eens dansen. De Gids.fm. schaduwkabinet. Invoering van één nationale politie. Meeleven met slachtoffers, niet met dakers. Na de Verenigde Staten en de Maagde-eilanden staat Nederland bovenaan de lijst van landen die ruimte bieden aan botnets van internationale criminelen. De invoering van de nationale politie, de troonswisseling en meer aandacht voor slachtoffers. De minister van Veiligheid en Justitie heeft het druk zat. Maar doet het duo opstel te teven zijn werk wel goed? Dat vraag ik aan onze schaduwminister van Veiligheid en Justitie... Quirine Eikman. Ze is onderzoeker veiligheid en mensenrechten aan de universiteit Leiden. Goedemorgen, mevrouw Eikman. Goedemorgen. Is het een mooie tijd om minister van Veiligheid en Justitie te zijn? Nou, zeker. Er gebeurt zoveel op dat gebied dat, uh, dat ik het een hele eer vind. Gefeliciteerd met uw benoeming. Nou kwam de Veiligheidsmonitor uit. Een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van de Nederlanders. Mag de minister tevreden zijn met de resultaten? Nou zeker. Ik denk uh, dat het ontzettend goed is uh, dat de minister dit onderzoek laat doen. En dat het uh, overal in Nederland nu op een gelijke manier gebeurt door de Veiligheidsmonitor. Ik denk dat, dat hij tot op zekere hoogte tevreden kan zijn... maar er moet nog wel heel veel gebeuren. Met name ja, op het gebied van tevredenheid over de politie. Ze doen het redelijk goed, maar het kan volgens mij nog veel beter. Wat doen ze fout dan? Nou, dat zit er met name in de bejegening... en ook in de hoeveelheid criminaliteit die wordt opgelost... Uh, ik denk dat daar heel veel aan gaat veranderen... doordat de nationale politie er komt. Bijvoorbeeld hoe mensen, ja, dat er protocollen komen over hoe mensen ja, bejegend worden. Zou dat zal dan weten. het aantal onopgeloste zaken gaan afnemen, denkt u? Dat weet ik niet. Kijk, er is natuurlijk een heel groot verschil tussen hoe mensen benaderd worden... en hoe ze daar ja, als gevolg daarvan de politie beoordelen. Of dat leidt tot uh, minder criminaliteit, dat durf ik niet te zeggen. Nee, maar er zijn natuurlijk ook, dat was te lezen in die veiligheidsmonitor... een heleboel onopgeloste zaken. Zaken waarvan we nog in de Duitsertast gedaan zou kunnen hebben. en Dat is ook een bron van, ja, laten we zeggen, ergernis van veel mensen. Dat is zeker. En ik denk ook dat het heel goed is als de minister blijft benadrukken... dat ze veel kunnen, maar niet alles kunnen. Tegelijkertijd is natuurlijk ook een van de problemen van, van deze veiligheidsmonitor... dat het gaat om slachtoffer en beleving van veiligheid. Wat voor een, voor een gedeelte objectief is, bijvoorbeeld het aantal inbraken... maar voor een gedeelte ook subjectief. Hè. Voel je je onveilig omdat er hondenpoep op jouw straat zit... of jongeren bij jou in de buurt... Ja. En daarnaast is er misschien ook wel een hele ruime definitie... van bepaalde criminaliteit. Bijvoorbeeld er staat, wordt heel veel aandacht uh, gevestigd nu op cybercrime. Dat is heel goed dat dat erin staat, dat dat gemeten wordt. Maar het is ook wel heel breed. Want ik bedoel, pesten via internet bijvoorbeeld kan grote gevolgen hebben. Verbinden. Is dat ook cybercrime dan? Nou, zo, daar, daar valt dat wel onder. En dat is wel opmerkelijk, want het is zeker een groot sociaal probleem. De vraag is of, of, dat, niet, uh, ja, of dat ook in het veiligheidsdomein moet worden getrokken. En wat denkt u aan bij cybercrime? Wat zou je ik, denk eerste eerder, associatie zijn? ik denk eerder aan identiteitsfraude, daar wordt, overigens ook aandacht aan, wordt ook aandacht aan besteed en dat is een veel groot probleem, maar dat aantal is weer veel kleiner. Maar het gebeurt wel en op, op, op dat moment zijn natuurlijk de gevolgen heel erg groot voor, het slachtoffer, of voor de slachtoffers. Dat klopt, en er, maar er gebeurt op dit moment ook heel veel aan. De politie heeft een heel nieuw team opgezet, het high-tech team, er zitten allerlei rechercheurs op heel veel expertise. We moeten alleen oppassen door niet de nieuwste dreiging... Eh, cybercrime zo groot te maken... dat de overheid als gevolg daarvan veel te veel bevoegdheden gaat krijgen. Bijvoorbeeld op het gebied van terughacken. He, dus zeg maar als mensen strafbare feiten plegen via internet, dat is één ding. De vraag is ook of de overheid datzelfde moet gaan doen om dat op te lossen. Dat ze dan u en mijn computer gaan hacken... om te kijken of wij iets strafbaars doen of dat wij mogelijk gehackt zijn bijvoorbeeld en, uh, en de vraag is ook wat het doel is daarvan. Dus ik denk toch dat, uh, uh, dat het erg belangrijk is dat er een rechter daarop toe zit... en dat de overheid niet te veel macht moet krijgen. Maar onze wet en ons opsporingsapparaat is wel ingesteld op uh, deze nieuwe soort van criminaliteit? Absoluut, alleen het is, uh, het, het, het, het is wel zo groot en het is zo'n nieuw terrein... dat we er nog heel veel expertise op moeten ja, verkrijgen Dat high-tech team is één ding. Uh, het is natuurlijk ook een ander iets... of alle politiemensen in Nederland zich daarvan bewust zijn... dat heel veel ja, strafbare feiten ook op internet worden gebreid. En kan dat dan beter met een nationale politie? Of uh, maakt het niet zoveel uit in vergelijking met de situatie... van tot voor 1 januari, de regionale korpsen? Nou, op zich, kijkt de nationale politie, is op heel veel fronten een goede stap. Uh, de minister heeft het eigenlijk nou, door, door de hele unaniem door de Kamer heen gekregen. Uh, er wordt veel meer democratisch zeg maar, verantwoording afgelegd over bepaalde keuzes. Tegelijkertijd is heel veel criminaliteit, en dat merk, merk je ook als je die veiligheidsmonitor goed leest, lokaal. En de vraag is of een centraal geleide organisatie goed kan inspelen... op wat ook wel de lokale inbedding wordt genoemd. Daar is politiek heel veel aandacht voor. Ook in het uh, regeer regeerakkoord wordt gezegd dat dat belangrijk is... Maar dat zijn politieke woorden. En in de wet, de nieuwe politiewet 2012... is het iets minder duidelijk uh, ja, of, wat, wat de bevoegdheden zijn van het lokaal bestuur. Want de minister en zijn staatssecretaris kunnen natuurlijk veel beter sturen vanuit Den Haag. Uh, die nationale politie kan dan beter worden gezegd van... ga dat maar doen of ga uh, maar opsporen. Uh, zorg maar dat die uh, onopgeloste zaken een keer uh, sneller worden opgelost. Of in ieder geval worden opgelost. Uh, terwijl aan de andere kant die lokale overheid wellicht denkt... ja, luister eens hier om de hoek... Vindt cybercrime plaats? Wij, wij kunnen dat uh, met onze mankracht kunnen we dat niet aanpakken. Of wij willen de orde handhaven. Daar ligt natuurlijk toch wel een, een spanningsveld. Absoluut. En ik denk, kijk, voor bepaalde dingen die u noemt is het heel goed uh, dat het nationaal uh, aangestuurd wordt. Mensenhandel, drugsmoment, zware vormen van cybercrime. Maar de meeste criminaliteit vindt toch wel plaats op lokaal niveau. Dat gaat uh, om uh, of, of openbare ordeverstoring. En vaak zijn het toch de wijkagenten, die mensen uh, of in de gemeente, die beter weten wat de prioriteiten zijn. Dus de vraag zijn, is of de landelijke prioriteiten, die in overleg wel met de gemeente worden vastgesteld, of die ook gelden in Zuid-Limburg en in, in Leeuwarden eh, als in Amsterdam. En dat is wel een probleem. Problemen, die worden ook aangekaart door de politiebonden. Verschillende gemeentes hebben het ook al geconstateerd. Die staan ook niet te juichen bij de nationale politie. En daar hebben ze dus kennelijk een punt. Nou ja, kijk, het is natuurlijk heel raar... want de overheid is op heel veel fronten aan het decentraliseren... maar op het gebied van veiligheid aan het centraliseren. Daar zijn hele goede redenen voor. Ik zei het al, de democratische legitimatie... de Tweede Kamer moet ook uh, de minister ter verantwoording kunnen roepen. Tegelijkertijd moeten we ons ook waken voor incidentenpolitiek. Er gebeurt iets en alles, alle capaciteit moet daar opgezet worden. Terwijl lokaal spelen heel veel dingen. U zei al, er is ontzettend veel onopgeloste criminaliteit. En ik denk toch dat dat voor 70 tot 80 procent... door lokale politie moet worden opgezet. Opgelost. En het werkt niet als je te centraal aangestuurd wordt en alleen maar protocollen moet uitvoeren. De eerste grote test voor de nationale politie wordt uiteraard de kroning, lijkt mij. Ja, nou, kan... ja er zijn al een aantal testen geweest, maar ik denk wel dat alle, alle aandacht dan op hun gericht is. Ja, kan de nieuwe organisatie dat aan? Ik denk het wel. Ik denk dat er heel veel expertise is binnen de Nederlandse politie. Maar ook uh, bij, bij ja, de gemeente Amsterdam, die het toch aanstuurt. Op, met name op het gebied van de openbare ordehandhaving. Is toch burgemeester van de Laan die nog een grote vinger in de pap heeft? Absoluut wel. Want zeker van dat is natuurlijk het rare. Ze hebben wel gezag, maar ze hebben niet de macht. Dus Ze zijn afhankelijk zeg, van het geld, van het beheer uit Den Haag. Ik denk dat ze heel goed zijn voorbereid en dat er heel veel expertise is. Met name als je kijkt hoe de koning nu georganiseerd is. Hè. Er is bijvoorbeeld een inhuldiging over het ei. er is heel goed nagedacht over crowd management, zoals dat met een mooi woord heet, waar gaan we al die duizenden mensen naartoe leiden. Maar ja, kijk, veiligheid en ook de politie doet een risicobeperking en 100% veiligheid bestaat er gewoon niet. Nee. Dan een, een ander punt van uw ministerie, justitie. De rol van het slachtoffer in de rechtszaal, die groeit. Juist Absoluut. U dat toe? Nou ja, het is een kernonderdeel van, uh, van het regeerakkoord. Ook binnen Europa is er veel aandacht voor. Ik denk dat het heel goed is dat er meer aandacht is voor het slachtoffer. De vraag is wel of, dat, of de positie in het strafproces nog sterker moet worden gemaakt. Er is vorig jaar, of twee jaar geleden in 2011, al een nieuwe wet gekomen. En uh, ik denk wel dat we helder, de minister Helderder zou kunnen communiceren... of de staatssecretaris in dit geval, ja. waar het strafproces nou eigenlijk verdient. En dat dient ervoor om een verdachte, iemand waarvan nog niet bewezen is... dat hij of zij iets heeft gedaan... Uh, op een eerlijke manier terecht kan staan. En als het slachtoffer zich dan mogelijk in be bij bepaalde delicten kan uiten... over de strafmaat, dan, uh, ja, dan, dan is er een risico van willekeur. Dus de ene persoon krijgt zoveel straf en de andere wat minder. En dat is wel een risico dat optreedt. En daarnaast is het ook belangrijk dat misschien de verwachtingen... van een slachtoffer niet, uh, ja, misschien niet reëel zijn. Nee. Het is goed dat, dat het ministerie er meer aandacht aan besteedt. Het is goed dat er meer gefocust wordt op, op, op informatieverstrekking... Ik weet alleen niet of, of, of uh, versterkte uh, ja, positie in het strafproces echt nodig is. Op dit en dat moment. gaat ook in op wat er op straat leeft natuurlijk, hè? Harder straffen. Ja, het gaat erom wat er, wat er misschien in de media leeft. Natuurlijk, mensen willen altijd harder straffen. Tegelijkertijd is er ook allerlei onderzoek... dat als mensen uh, zelf nou, ja, strafmaten moeten opleggen... dat ze echt niet zo heel veel strenger uh, beoordelen. Bovendien moet er, eigenlijk meer, moet er toch een politieke discussie zijn... wat voor straffen we willen opleggen. Want de straffen moeten wel voor iedereen gelijk zijn. Want anders... Ja, hebben we geen rechtsstaat meer. Ja. Wat wordt de komende maanden de grootste opdracht voor de minister? Nou, ik denk uh, de grootste opdracht wordt dat enorme uh, ambitieuze regeerakkoord uh, na te leven. En dat enorme ministerie van Veiligheid en Justitie. Waar heel veel taken van Middellandse Zaken naartoe zijn verschoven. Om die allemaal uh, goed uit te voeren en te beheersen. Want ze zijn heel erg ambitieus met z'n tweeën. Dus uh, ik wens ze heel veel succes. En nu gaat ze scherp. Bekijk, volgen en dan, komt u, en dan komt u met aanbevelingen... dan wel kritiek op hun handelen. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Kervirina Eikman, schaduwminister van Veiligheid en Justitie. Tot 12 uur nog. Waar surft Janno Lanjauw... programmeur van het Food Film Festival naartoe op internet? En het kabinet wil het nabestaande pensioen beperken... tot nog maar één jaar. De SP vindt dat een harteloos en kil plan. Na het nieuws met Dorold Megens. Radio 1. Het NOS-journaal de Eerste Kamer heeft het debat met minister Blok over zijn plannen voor huurverhogingen een week uitgesteld. Het debat zou vandaag worden gehouden, maar een aantal fracties heeft nog vragen. Volgt daarom deze week nog een schriftelijke vragenronde. Blok heeft haast met zijn huurplannen, want hij wil dat de verhogingen van de huur op 1 juli ingaan. Maar een woordvoerder laat weten dat dat ook met een week uitstel nog zou moeten kunnen. De lagere overheden verwachten voor dit jaar een groter tekort dan is toegestaan. Gemeenten, provincies en waterschappen denken dat hun gezamenlijk tekort uitkomt... op ruim 4 miljard euro, 1 miljard meer dan is afgesproken met het Rijk. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de middelgrote gemeenten. De Belgische minister van Financiën Steven van Akkeren neemt ontslag. lag al een tijdje in de nasleep van de val van de Dexia-bank onder vuur. Van Akkeren erkent dat hij beter had moeten communiceren... maar fouten heeft hij niet gemaakt, zei hij vanochtend op een persconferentie. En de Russische politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak van Sergei Filin... de artistiek directeur van het Russische Bolshoi Theater. In januari gooide iemand op straat zuur in het gezicht van Filin. Die liep daarbij ernstige brandwonden op. Of de verdachte een bekende is van Filin, wil de politie niet zeggen. Achtergrond van de aanval is vermoedelijk een conflict op het werk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Met Felix Murders. Je hoort zo taalwetenschapper Bart de Boer over waarom wij kunnen spreken en apen bijvoorbeeld niet. Nou, we kunnen zelfs praten in onze slaap. Amerikaans bandje, Oude hits met What I Like About You... dat is eigenlijk de meest bekende, en Talking In Your Sleep... uitgebracht in 1983, maar volgens de mensen die het kunnen weten... een hit hier in Nederland in 1900, maar maakt het ook uit, een jaar later. Dat u mij nu via de radio kunt verstaan... en zojuist Dorold Megens het nieuws worden lezen... lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Om verschillende redenen kunnen wij mensen met elkaar praten... en andere levende wezens niet. Bart de Boer studeerde informatica in Leiden... en promoveerde op een onderzoek naar de evolutie van taal... aan de Vrije Universiteit in Brussel. En vanavond geeft hij een lezing waarin hij verklaart... waarom wij wel en bijvoorbeeld apen niet met elkaar kunnen spreken. En Bart de Boer zit in de studio in Amsterdam. Meneer de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u dat een aap niet heeft? Uh, ik heb eigenlijk twee dingen, en, en iedere ander mens heeft ook twee dingen dat een aap niet heeft, eh, namelijk een spraakkanaal waarmee we een, een hulp verschillende klanken kunnen maken, en hersenen uh, waarmee we dat allemaal kunnen besturen en, en, en kunnen leren ook, uh, die taal. En wat heeft een aap dan in plaats van het spraakkanaal? Nou? nou, een aap heeft natuurlijk gewoon een mond, maar dat, die zit anders in elkaar. Die is anders, uh, die structuur is anders en dat betekent dat hij daarmee prima kan eten en, uh, en drinken en zo, maar uh, minder uh, veel verschillende klanken kan maken. Ja, apen kunnen wel ongelooflijk brullen en loeien. Ja, maar op een, en het is zeker zo dat apen ook die geluiden gebruiken... om met elkaar te communiceren. Maar het is allemaal niet zo subtiel als wat wij mensen gebruiken. Als onze anatomie evolueert, want dat is kennelijk gebeurd... Ja. Uh, dan uh, moet dat ook mogelijk zijn toch bij andere wezens zou je denken, of is dat niet zo? Nou, natuurlijk, alle, alle dieren uh, zijn geëvolueerd en zijn op een uh, op een zekere manier aangepast aan hun omgeving. Maar uh, kennelijk is er ooit uh, in de evolutie van mensen een, uh, een, ja, een soort reden, een goede reden geweest, waardoor wij zijn gaan praten. Uh, en dat is voor apen en alle andere dieren die we kennen, niet het geval. Nee. Op, op lange termijn ook niet? Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Eh, maar als je bedenkt dat wij ja, van alle miljoenen diersoorten die er zijn... en, en als je kijkt naar de hogere diersoorten... er zijn er toch nog steeds enige duizenden. Eh, wij zijn de enigen die kunnen eh, praten en taal kunnen gebruiken. Dus dat lijkt er toch op dat, dat het niet alleen maar... Hè, het is heel nuttig om te kunnen praten... maar om dat te kunnen laten uh, evolueren... moet er toch ook een samenloop van omstandigheden geweest zijn... die niet zo vaak voorkomt. Dus ik zou mijn geld er niet op zetten... dat over een miljoen jaar uh, de nakomelingen van de chimpansees uh, ook kunnen praten. En een aap bijvoorbeeld heeft een keelzak, hè, las ik ergens. Dus dat betekent dat uh, daarin worden ze ook gehinderd? Ja, precies. Dus dat is een van de dingen die ik uitgezocht heb. Mooi um, beeld nu van een aap met een keelzak. Ja, ja, ja. Ja, ja. Uh, dus... Um, uh, ja Dus alle apen, chimpansees, go of gorilla's, uh, orang-outans, maar ook uh, uh, ja, uh, uh, dat zijn de mensapen, hè, die hebben allemaal keelzakken. Dat zijn uh, grote zakken die aan het spraakkanaal verbonden zitten. En uh, ik heb dus uitgezocht dat uh, als je zeg maar, zo'n keelzak ook aan het menselijk spraakkanaal uh, zou hangen, dat dat het produceren van al die subtiele klanken die wij gebruiken om mee te praten... zou hinderen. Dus dat je daar minder goed uh, verstaanbaar door wordt. Maar u zegt, er zijn twee dingen voor nodig om met elkaar te kunnen praten... om elkaar te kunnen verstaan, om elkaar te kunnen begrijpen. Spraakkanaal ja. en hersenen. Dat klopt. En wat zit er in onze hersenen waardoor wij met elkaar kunnen praten? Nou ja, wij zijn dus in staat om, om heel snel als kinderen al uh, taal te kunnen leren. En als je een. Uh, die experimenten zijn in de jaren zeventig ook gedaan. In, uh, uh, als je een chimpansee opvoedt in een mensengezin, ja, dan leert hij niet praten. En zelfs als je uh, met gebarentaal probeert, ook, ook dat lukt niet echt. Dus er zit iets in onze hersenen dat ons de gelegenheid geeft. Uh, om, om taal te kunnen leren. Want baby's kunnen meteen al klanken uitstoten, natuurlijk. Ja, nee, maar, maar ook, ook baby apen stoten natuurlijk klanken uit. Maar, de, maar de, het spannende van mensen is dat uh, die, die baby's vervolgens leren om de volwassenen na te doen. Uh, dus die mensen, baby's, uh, die kunnen uh, klanken leren imiteren. Hè? En dat is iets wat apen eigenlijk niet goed kunnen. Apen kunnen eigenlijk heel slecht naapen. dat is. Uh, huh. uh, ja. uh, maar die baby's, die mensenbaby's, die kunnen ook die klanken eh, analyseren. In de zin dat ze weten dat woorden opgebouwd zijn uit, uit kleinere bouwsteentjes. En dus bijvoorbeeld ook nieuwe woorden kunnen maken. Dus wat, wat zit er nou in onze hersenen dat, dat dat zo functioneert? Nou, dat ben ik dus aan het uitzoeken. Dat weten we eigenlijk nog niet zo goed. Uh, er zijn verschillende theorieën over. Er zijn theorieën die zeggen dat dat heel specifiek voor taal is. Er zijn theorieën die zeggen dat dat uh, meer. Uh, algemene eigenschappen zijn... die ook gebruikt worden om andere dingen mee te leren. En ik ben dus uh, bezig... In, uh, weer aan de Vrije Universiteit van Brussel... ook aan de Universiteit van Amsterdam... om met behulp van computermodellen... en ook met experimenten met, met moderne mensen... Uh, ja, proberen uit te zoeken... van wat zit er nou precies in die hersenen... Uh, om die, dat ons in staat stelt... Om, om die brei van klanken... die die baby's aangeboden krijgen... om die... Uh, om, om daar de, de bouwsteentjes uit te ja. halen. Enig idee wanneer de eerste mens sprak? Eh, wanneer de eerste mens sprak? Eh, nou, mijn onderzoek eh, daaruit is gebleken dat een half miljoen jaar geleden... Eh, dus toen de laatste voor gemeenschappelijke voorouder met de Neandertalers leefde... Eh, dat we eigenlijk toen al een spraakkanaal hadden... Dat, dat zo goed als niet te onderscheiden is van ons moderne spraakkanaal. Dus het lijkt erop dat een half miljoen jaar geleden al... Ja, wij al in staat waren om complexe klanken te maken. Nou, of dat nou spraak was of zang, eh, dat, is, ja, dat, dat kun je eigenlijk veel moeilijker achterhalen. Maar kijkt u dan ook naar fossielen uit die Z tijd? Zeker, ja. ja, ja. Dus eh, ik heb eh, ge gekeken naar eh, fossiele tongbot hè, En, en dat, de, de vorm daarvan dat is een klein botje dat in je, eh, onder je tong zit... Hè, waar de spieren van de tong en zo aan vastzitten. Eh, en dat uh, die vorm daarvan, daar kun je eigenlijk aan zien... of een, een dier een keelzak heeft of niet. En het blijkt dus dat onze hele verre voorouders... drie miljoen jaar geleden gewoon nog die keelzakken hadden. Dus eigenlijk ja. precies hetzelfde waar als Schimpans is, En een half miljoen jaar geleden was die weg. Uh, en er zijn ook andere aanwijzingen... die door andere onderzoekers onderzocht zijn... waaruit blijkt dat ja, dat, dat half miljoen jaar geleden... was eigenlijk alles al zoals het nu is. Nou zijn er ook computers die kunnen praten. Hoe ja. ontwikkeld is het brein van de computer? Uh, nou, het, de computer is... Uh, daar is heel veel vooruitgang op geboekt de laatste 10, 20 jaar. Um, maar het lijkt erop dat die computers nog steeds op een andere manier uh, met taal omgaan dan mensen. Dus dat we nog steeds iets essentieels missen. Uh, dus je, uh, als je een computer evenveel... Uh, input zou geven als een mensenbaby krijgt... dan lijkt het erop dat die computer toch niet evenveel taal leert. Dus er, er zit nog een, een extra ingrediënt in het brein van die baby... die helpt om die taal te leren. En dat is een onderdeel van dat extra ingrediënt. Daar ben ik eigenlijk naar op zoek. Nou, want dat is ook belangrijk voor de computerindustrie dus. Uiteindelijk wel, ja, dat, dat is wel wat ik hoop. Hè, dat, daar ook, uh, dat wat ik eigenlijk leer over het menselijke brein... dat dat nuttig gaat zijn van computers. Want uiteindelijk is menselijke taal natuurlijk zo samengesteld... dat het makkelijk te leren is door mensen. Dus het, het mensenbrein, hè, doordat het, die taal steeds opnieuw geleerd wordt door kinderen... Eh, wordt die taal eigenlijk ook zo beïnvloed dat die te, makkelijk te leren is ja. door kinderen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik snap hem. Uh, Bart de Boer houdt vanavond zijn studium generale om acht uur in Groningen. Zijn er nog kaarten, meneer de Boer? Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. We uh, uh... ik kijken even op de website. Ja, dan staat dat er nog kaarten beschikbaar zijn. Oh, nou, fantastisch. Niet te veel meer, dus we moeten snel zijn. Hartelijk dank en succes vanavond. Dank u wel. Goedemiddag. De Gids.fm hij is hoofdprogrammeur van het aankomend Food Film Festival. En daarnaast is hij betrokken bij de Youth Food Movement. Dat is een jongerenbeweging die zich inzet voor eerlijke en gezonde voeding. Met Simone Wijmans praat hij over zijn leven online. De webwereld van Janno Lanjau. En Op Twitter heb ik zo'n 470 volgers, geloof ik. Ik ben sowieso volledig online als ik aan het werk ben. En dan heb ik ook eigenlijk continu mijn internet nodig. Dus ik zou toch wel ja, acht tot wel tien uur per dag, zeggen. Je bent de programmeur van het Food Film Festival. Wordt van 22 tot 24 maart gehouden in Studio K in Amsterdam. Uh, ik kan me voorstellen dat je daarvoor heel veel sites bezoekt. Wat zijn nou je favoriete voedsel- of foodfilm sites? Nou ja, voor het uh, Food Film Festival ga je dus op zoek naar films over voedsel. En daar is niet echt één centrale site voor. Je komt tegenwoordig steeds meer uh, online producties tegen... die, die niet echt te plaatsen zijn in... in ook documentaire speelfilm of wat dan ook. Sommige zijn animaties, maar sommige zijn ook gewoon maffe producten van burgers, om het zo maar te zeggen. Ja, eentje die ik niet meer uh, van mijn Netflix krijg is uh, Farm Fresh Girl. Uh, dat is best wel een beetje een maf filmpje. Uh, een hoge what the fuck gehalte, om het zo maar te zeggen. Daarbij uh, zie je een meisje eerst heel uh, uh, normaal winkelen. en Of nou, normaal. Ze heeft al heel veel plezier in het uitkiezen van de producten, uh, verse producten op de markt. Maar daarna gaat ze daarmee naar huis en dan gaat ze er echt uh, helemaal mee los. Ze houdt nog net haar kleren aan, maar ze gaat wel in bad en ze invrijven met, met bakmeel. En echt dat je denkt, hoe krijg je het in je hoofd om zoiets te doen? En dat soort dingen gebeuren dus heel veel. Uh, ik kijk de laatste tijd graag op, uh, op Jamie... Jamie Magazine heeft een uh, foodblog-site waar echt veel uh, bloggers vaak iets produceren. Dus dat, daar kom je ook vaak op via Twitter of wat dan ook. Dat is een goede plek om, uh, om ja, de ins en outs van foodie-wereld nu te peilen. Voor de rest is Foodlog een van de belangrijkste uh, bronnen van uh, nieuws en uh, meningen... over uh, de toekomst van ons voedselsysteem. Een andere leuke site is... Uh, PrinsAnanas.nl Die is opgezet door een vriend van mij uh, van de studie journalistiek. Uh, hij is uh, fan van ananassen. De komende tijd duik ik de wonderwereld van de ananas in. Een vrucht met een rijke historie en een industrie waar honderdduizenden mensen van afhankelijk zijn. Toen Columbus thuis kwam uit, uit uh, de nieuwe wereld, toen had hij in tegenstelling tot wat hij had verwacht. Geen goud bij zich, maar wel ananassen. En sindsdien is het eigenlijk jarenlang een symbool geweest van macht en uh, een, een heel interessante vrucht cultureel historisch, maar ook uh, anonu. Want het is, het is bijvoorbeeld een ding wat altijd van ver moet komen. Moeten we dat nou wel of niet van ver halen? Kan dat wel? En hij maakt video's, blogjes, blogjes van anderen. Maar ja, het is dus een beetje, een beetje maf en ongedefinieerd, maar dat maakt het juist heel erg leuk. En muziek online, ben je daarmee bezig? Natuurlijk, ik luister graag uh, ja, eigenlijk alles wat te vinden is op Spotify. Omdat dat zo makkelijk is. Op het moment ben ik helemaal weg van een uh, kinksachtig beentje uit Californië. Heel erg surfer, gitaar, akoestisch en uh, de alala's. Maar Foodwise is uh, een van de klassiekers misschien... Uh, ja, Tony Allen, die uh, het nummer Home Cooking heeft ge ge gemaakt. Uh, waarin hij... Ja, de liefde en de noodzaak van het thuiskoken bezinkt. En dat past echt precies bij de doelstelling van het Food Film Festival. Namelijk dat je je moet verdiepen in je eten en, en er liefde voor moet hebben en er een verhaal achter kennen. En dat dat nodig is voor je als mens, als basis, dat het je vooruitbrengt. Tony Allen en dat nummer heette? Home Cooking. It, you know that you've had it. That's why we give thanks before we eat. to praise the Lord for each tasty beat. So women know your craft, men know your women. Cause the secret's falling on cooking. That's really what it's all about. So tell for yeah, this yeah Spelde bij Fela maar maakte zelf ook platen. Tony Allen met Home Cooking, uitgekozen door Jan Lanja Hij is programmeur van het Food Film Festival. Alle besproken links staan op de site onder het kopje Tijdgeest. De Wie nu zijn of haar partner verliest, die ontvangt een uitkering uit de algemene nabestaande wet. Dat is een regeling die de weduwe of weduwnaar voorziet van een minimaal inkomen. En die uitkering is nu vrij ruimhartig. Er is bijvoorbeeld geen sollicitatieplicht voor weduwe of weduwnaren. Maar dat gaat veranderen, want het kabinet wil de regeling in 2014 versoberen en bijvoorbeeld verkorten tot één jaar. Jette Kleinsma, staatssecretaris van sociale Zaken, heeft aangekondigd om eerst het gesprek aan te gaan met nabestaanden die hiermee te maken krijgen. Ik praat hierover met Sonja Nijon, zij is ervaringsdeskundige, en met Saret Karaboulut, zij is Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Mevrouw Karaboulut, staatssecretaris Kleinsma stuurde de Kamer vorige week een brief over die nabestaande wet. Haar plannen zijn nog niet vast omlijnd, want ze moet nog eerst praten. Maar wat kunnen Weduwe en weduwnaars volgend jaar verwachten als het er ligt? Nou, zij wil, dat is de belangrijkste wijziging, ervoor zorgen dat je maximaal nog maar één jaar een beroep kunt doen op de nabestaande uitkering. En daarbij komt dat per 1 januari dit jaar er al versoberingen zijn doorgevoerd in de nabestaande en wezenuitkering. En hoe zit het met de sollicitatieplicht? Um, ja ook daarvan uh, zegt zij uh, dat is een belangrijke uh, uh, motivatie achter dit hele wetsvoorstel van, uh, het moet allemaal gericht op werk zijn uh, dus we gaan het meer harmoniseren met bijvoorbeeld de bijstand uh, dus mensen moeten inderdaad uh, kijken naar uh, werk vandaar die maximale duur van één jaar en uh, we gaan ook bepaalde vermogensbestanddelen en inkomens die nu niet meetellen optellen uh, bij het inkomen om te berekenen of dat je wel of niet recht hebt op uh, een nabestaande uitkering. Hoe is dat nu eigenlijk geregeld? Kunt u dat kort uitleggen? Ja, op dit moment uh, is uh, de nabestaande wet uh, de uitkering bestemd voor als je iemand uh, verliest. Um, als je geboren bent voor 1950 of als je zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of tenminste voor 45% uh, arbeidsongeschikte bent. Uh, nou, de nabestaande uitkering is uh, 883 euro netto en uh, vervolgens heb je ook nog andere types uh, uitkering. Uh, voor een deel is dat al versoberd, dus door een bezuiniging uh, vorig jaar. En die wet is dit jaar uh, ingegaan. Um, maar daar kun je gewoon beroep op doen. Dat is maatwerk, um, zolang je dat nodig hebt. Want een rouwproces, uh, daar kunt u zich voorstellen, dat heb je niet in de hand. Of dat kun je niet beperken tot een jaar zoals de staatssecretaris nu wil doen. Mevrouw Nijan, ik kon het u net aan als ervaringsdeskundige. Hoe kreeg u te maken dan met die nabestaande wet? Nou, ik was uh, op mijn 38ste, uh, kreeg mijn partner uh, kanker en toen was ik zwanger van een kind, dus hij is overleden vlak na de geboorte van mijn zoon. En ja, uh, uh, op dat moment kwam ik dus in aanmerking voor een nabestaande wet. En wat hield dat in? Dat ik, uh, wat uh, de mevrouw van de SP net zegt... dat ik die uh, uitkering kreeg van 883 netto maximaal. Want het was uh, inkomensafhankelijk. En ik had op dat moment ook een baan. Alleen kon ik daar uh, een tijd niet in terugkeren... vanwege uh, alles wat er gebeurde. Uh, overlijden, begrafenis, uh, verhuizingen, nou ja, rouwproces enzovoort. Um, en het is ook alleen maar voor mensen met kinderen onder de 18 jaar... De de groep. En, en daar ben ik ook zo door geschokt door het nieuws. Dat juist die groep na een jaar het recht op deze steun in de rug verliest. Terwijl als je in de bijstand zit. Bij bijvoorbeeld uh, met kinderen uh, onder de vijf jaar. Vrijgestelde sollicitatieplicht, zelfs WW, ook de verkorte WW, duurt korter dan een jaar. Dus ik, ik heb zoiets waar praten, staatssecretaris over. Dus ik ga heel graag dat gesprek met haar aan. Ja, heeft ze al gebeld? Nee, helaas nog niet. Maar u u vindt, wel. Wat vindt u ervan? Een, een term, wil ik? één woord? Uh, schrijnend en uh, uh, niet in over... Ja, onrealistisch. Nou schrijft Kleinsma aan de Tweede Kamer, mevrouw Karabaloet... de economische zelfstandigheid van weduwe blijft achter... en de nabestaanden werken relatief weinig. Met andere woorden, ze blijven dus te lang hangen in die uitkering. Heeft u daar geen probleem mee dan? Um, nee, want zoals zij het formuleert is het gewoon uh, onjuist. Ik vind het ook heel kwalijk dat de staatssecretaris dit soort zaken erbij haalt. Um, uh, het gros, het overgrote deel van de mensen met een nabestaande uitkering, dat werkt wel. Uh, mensen gaan inderdaad, zo blijkt ook uit onderzoek, zo weten we ook allemaal, aanvankelijk minder werken en bouwen dat op. Waarom? Omdat je dat verlies moet verwerken, omdat je alleen komt te staan opeens voor de zorg uh, en met de zorg voor je kinderen, omdat je, je je hele situatie ook financieel moet aanpassen. En daarom hebben we juist die nabestaande wet. Kijk, als het de staatssecretaris menens is... dan gaat zij niet uit van dat financiële kader... want daar is het allemaal om te doen natuurlijk. 74 miljoen euro uh, structureel bezuinigen. Maar dan zegt zij inderdaad... oké, okay, ik ga samen met gemeenten in ieder geval bijvoorbeeld een aanbod doen. als mensen dat willen, de hulp sneller uh, naar werk begeleiden... dan gaan we dat regelen. Ja. Maar dan zeg je niet, ik geef jou maar een jaar om te rouwen... en daarna moet het klaar zijn. Om die nabestaanden blijven te lang hangen in de uitkering? Uh, uh, dat geldt bijvoorbeeld niet voor mij. Uh, ik ben wel gaan werken, ik bleef ook werken... alleen ik moest een aantal uren terug... omdat ik uh, niemand verder had uh, ja, die mij kon bijstaan... met het opvoeden van mijn kind. Dus ik moest van vier dagen terug naar drie dagen. En uh, zo zijn er meer mensen die wel degelijk ook werken... maar die het volhouden met dat steuntje in de rug tot je kind 18 jaar is. Want het is al inkomensafhankelijk en het is ook al beperkt. Als je kind 18 is, vervalt die uitkering. Um, en um, waar ik zelf, hè, ik heb ook nagedacht... waar zou je uh, een redelijke uh, bijstelling kunnen uh, invoeren. Ja. En Dat zou inderdaad kunnen zijn als er bijvoorbeeld uh, aanvullend pensioen ook is. Maar als je jong je partner overliest met jonge kinderen... je hebt nog niet veel pensioen opgebouwd. Dus daarom vind ik het ook zo schrijnend voor die groepen jonge mensen. Zou je geen verzekering kunnen afsluiten? Um, dat zou kunnen als je een huis koopt, maar um, dat moet je dan al wel gedaan hebben. Maar als je een huurhuis hebt, is dat weer niet mogelijk volgens mij. Werken kan van groot belang zijn voor de verlieswerking, zegt Kleinsma in een brief van de Tweede Kamer. Arbeid kan immers een positieve invloed hebben op het rouwproces. Het geeft structuur, het geeft ritme en het geeft afleiding. Maar kennelijk was uw ervaring anders, mevrouw Nijl. Nee, uh, ik, ik heb er altijd bij gewerkt. Uh, tot op de dag van vandaag. En het is inmiddels alweer heel veel jaar geleden. Alleen uh, waar ik uh, tegen. Uh, waar echt uh, mijn hart eigenlijk van overslaat. is dat er gewoon wordt gezegd: na een jaar moet het over zijn. Punt uitkering stopt. Ik kan het ook voorstellen dat je zegt, nou net wat uh, het kamerlid van de SP ook zegt, uh, uh, zorg dat er een coaching komt, dat mensen stap voor stap ja. wel uh, naar werk toe kunnen groeien en uh, een begeleiding. Want het is ook zorg op maat. Je zult maar vier kinderen hebben, uh, de kostwinnaar valt weg. Ja, hoe kun je dat binnen een jaar dan wordt het afgenomen, zegt Kleinsma, die steun in de rug. Nou, en dan, vind ik, dan stort je inderdaad naar een armoedegrens toe. En dat moeten we toch als samenleving niet willen. Mevrouw Karabaloet, de SP is tegen, de ChristenUnie is tegen. Zijn er nog meer partijen tegen in de Tweede Kamer? Dat gaan we zien. Wat ik in ieder geval zo meteen over een uurtje ga doen... is uh, verzoeken om een debat. Niet wachten tot het wetsvoorstel. Wat mij betreft komt dit wetsvoorstel er niet. Uh, de staatssecretaris uh, moet meer compassie, meer inlevingsvermogen vragen. Want um, uh, volgens mij zit een beetje de wereld op zijn kop. Juist deze, deze voorziening maakt het mogelijk... dat mensen überhaupt nog kunnen werken. Ik voorzie um, nou ja, uh, echt uh, voor de mensen... Die je treft een klein drama en het is onnodig, het is niet effectief. Um, zet nou gewoon in op mensen die dat zouden willen: inderdaad, die begeleiding te verbeteren. Uh, maar ga niet een rouwproces binden aan een jaar. Dat kan gewoon niet. Mevrouw Nijon, hartelijk dank. Ja, graag. En Sadat Karabaloet, zij is Tweede Kamerlid voor de SP. Uh, Succes zo meteen in de Tweede Kamer. Dank u wel. Kijken of er medestanders zijn. Ja. De televisie brengt een gevarieerd aanbod. Redenavond. Want wilt u bijvoorbeeld weten wat een zeedonderpad is... dat is niet Jurgen van den Berg die nu binnenstapt... dan moet u kijken naar Vroege Vogels TV... om vijf voor half acht op Nederland 3. En de voetballiefhebbers zitten natuurlijk weer gebakken. Wat een wedstrijd. Manchester United, Real Madrid. Het tussen Cristiano Ronaldo en Robin van Persie. United heeft aan een 0-0 gelijkspel... voldoende om de kwartfinales van de Champions League te bereiken... Hopelijk wordt er volop gescoord. De wedstrijd is vanaf kwart voor negen te volgen op Nederland 3. En de voorbeschouwing begint om een kwart over acht. Houdt u niet van voetbal, dan kunt u terecht bij de historie van de Gouden, Leo, de Gouden Eeuw. De laatste aflevering over het rampjaar 1672. En houdt u niet van voetbal en niet van de historie, maar wel van Nederlandse series. Dan begint op RTL 8 voor het eerst een eigen Nederlandse dramaproductie. Aflevering 1 van... Het imperium om half negen. Jurgen. Nederlandse universiteiten doen het goed genoeg. Dat is de stelling. We praten daarover met Karl Dietrich, voorzitter van de Vereniging van de Universiteiten. Surf naar de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 Xper is 45 jaar en dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Philips 32 inch 100 hertz smart tv in ultradun design van 449 voor slechts 322 euro. En met 150 winkels zijn we altijd vertrouwd dichtbij. Xper begrijpt het. Dit is Radio 1.